9 uur, Joopoot, met het NOS-journaal. VVD-kamerlid Anoushka van Miltenburg is gekozen tot de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer. De strijd ging tussen Van Miltenburg van de VVD en Ariep van de P van de A. Er werden 148 stemmen uitgebracht, twee daarvan waren ongeldig. Van Miltenburg kreeg 90 stemmen, Ariep 56. Er waren drie stemrondes voor nodig. De derde kandidaat, Gerard Schouw van D66, is na de tweede stemronde afgevallen... omdat hij de minste stemmen had... De Tweede en Eerste Kamer hebben nu beide een voorzitter van liberale huizen. In de Eerste Kamer is dat Fred de Graaf. Automobilisten vinden het niet altijd duidelijk hoe hard er op een stuk snelweg mag worden gereden. Bij het meldpunt dat de AWB begin deze maand begon zijn ongeveer 2400 reacties binnengekomen. Op 1 september werd de nieuwe maximumsnelheid van 130 km per uur van kracht, maar op veel wegen gelden uitzonderingen.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 Het weer, vooral in de kustprovincies buien met kans op onweer. Vannacht ook in het zuidoosten regen, koelt af naar zo'n 10 graden. Morgen in het oosten bewolkt en af en toe regen. Ook in het westen enkele bui, maar ook perioden met zon. Het wordt morgen ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Ik ga naar Managementboek omdat ze zo snel zijn. Vandaag voor 9 uur besteld is morgen al in huis. En vanaf 20 euro is de verzending gratis. Managementboek.nl. Gewoon meer. Regisseur Lex Rijtsma volgde vanaf 2008 de zoektocht van het Stedelijk Museum... naar een grafische ontwerper voor de nieuwe huisstijl. Dat bleek nog niet zo'n gemakkelijke opgave. Dinsdagavond om 11 uur op Nederland 2 in Avro Close-up. De stijl van het Stedelijk. Pensioen Driedaagse! Ben jij op de hoogte van jouw pensioen? Tijd voor actie, de Pensioen Driedaagse.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 Maurice Delen hier aan tafel, olympisch zwemmer. Um, je hebt een geheugen van drie dagen. En dat is een, een bizar verhaal. Ik zei het net al even. Wat weet je nog van afgelopen weekend? Uh, dat het zondag is geweest. En <laughs> dan houdt het ook wel op. Dan ga je er maar eigenlijk van uit gewoon. Ja, nee. Dit, je weet echt niks van afgelopen weekend? Ik weet vrijwel niks, nee. Wauw, dit is echt... Uh... Lastig. Lastig, ja. Ja. ja. Wie weet heb je een heel leuk weekend gehad. Geen idee. We hebben altijd een leuk weekend gehad ja, in het, het verleden. Maar of dat nog steeds zo is, uh, vast wel. <lacht> het is een, een raar verhaal. zometeen veel meer van jou. Um, ook in de studio Mark Koster. En dan betekent dat we altijd in de wereld van entertainment en showbiz duiken als hij er is. Mark, waar gaan we het over hebben? Nou, we gaan het he hebben over Frizo, die vandaag 44 jaar is geworden. Maar waar eigenlijk heel weinig over bekend is hè, de laatste maanden. En de vraag is, hoe kan dat toch? Dat de royalty royaltypers wel over de postzegels praat vandaag. Niet over Frizo. Dat zometeen. En eerst Frank Wielaert die volgt de bekerwedstrijd Roda tegen Peck Zwolle Frank. 17 minuten is de wedstrijd oud. Het is nog steeds 0-0, maar het is een hele open wedstrijd. Bij de ploegen krijgen behoorlijk wat kansen, ook grote kansen. Roda, daar heb ik al een paar van genoemd, maar Donald van Roda heeft er ook één gekregen. Op 30 centimeter van de doellijn ongeveer kreeg hij de bal aangespeeld. Maar op het moment dat hij moest aannemen, struikelde die en dan is het lastig schieten. Hij kreeg dat dus ook niet voor elkaar. En dus kregen Windjes er uiteindelijk nog een hand tegen aan en was Zwolle opnieuw gered. Maar ook Moktar heeft nog een aardige schietkans gehad en, uh, van van Hintem was er nog vlakbij een goede kopkans. Maar daar zat de doelman van Roda Kurto weer even goed tussen. Het is een hele open wedstrijd met ontzettend veel ruimte op het middenveld. Nu ook zwollen. Dat met de Aschente daar rustig de bal kan rondspelen. En dat ook blijft doen in de richting van Pluim. Pluim die nu naar de rechterkant paast. En daar probeert Moktar te vinden. Maar die staat dubbel in de dekking. Nu speelt Zwolle dus even de bal rond. En probeert het even in ieder geval in balbezit te blijven. Zo kom je zeker niet in de problemen. Dat is een ding dat zeker is. Na 18 minuten voetballen is Zwolle eigenlijk al genoeg in de problemen geweest. Maar één ding helpt ze nog. De nul staat nog voor beide ploegen trouwens. Today Topics. Met al eindelijk het antwoord op de vraag, hoeveel gaf prins Willem-Alexander uit aan de paszegels? Ja, was 50 euro, maar goed. Ja. Uh, we beginnen met nummer 5. We rijden de komende tijd wat vaker in het donker over de snelweg. De verlichting langs de snelweg A6 gaat voortaan s'nachts uit om te bezuinigen op de energiekosten. De maatregel gaat eind deze maand in op het gedeelte tussen de Hollandse brug in Almere-Buiten en bij Lelystad. Vanaf volgend jaar gaat de verlichting ook uit op andere snelwegen in het land. Tot en met 2020 moet Rijkswaterstaat 1,64 miljard euro bezuinigen. Oftewel, de centjes zijn op en dus doet Rijkswaterstaat het licht uit. Want de lampjes laten branden, dat kost nou helemaal geld. En dat is er gewoon niet. Bij de ANWB schieten ze meteen in de stress. Nou, dat gaan we merken met, met elkaar. Dat is geen goed nieuws voor, uh, voor de weggebruiker. En geen goed nieuws, want zonder lichtrijden dat kan dat gevaarlijk zijn. Ja, uh, nou, verlichting is natuurlijk niet voor niks uh, aangebracht. Dat is voor, uh, voor de veiligheid uh, goed. Um, ik, ik verbaas me ook een beetje dat er niet uh, naar alternatieven wordt, uh, wordt gekeken. Het gaat mij even wat snel te zeggen van nou ja, we zetten het allemaal maar, uh, maar uit. Ik had liever uh, de alternatieven toch eens even netjes op een rijtje gezien. Een andere bezuinigingsmaatregel is dat Rijkswaterstaat vaker overdag gaat beginnen aan de werkzaamheden aan de weg. Ze erkennen dat daardoor misschien wel wat meer files kunnen ontstaan. Willemijn, Fifty Shades of Grey al gelezen toevallig. Staat wel in de boekenkast, maar Dat dacht gelezen. ik al wel. Ja, het is de hit van afgelopen zomer, hè, zogenaamde mommy porn van die Tepelklemmen, slaaplakaten, balletjes, whatever allemaal. Heel Vrouwelijk Nederland, die sopte een zomerlang op de licht erotiserende boeken. En nu blijkt dat de hele sekspeeltjesbusiness business dat geen wind hij er heeft gelegd. Als je hier binnenstapt, is het niet te missen. Gelijk een uh, stelling met de boeken erop. Petra werkt hier. Ja, klopt. En uh, ik ben er ook zelf aan deze, deel 2 nu inmiddels. En goede business voor jullie, hè? Ja, de uh, artikelen die beschreven worden in boeken uh, zijn wel erg omhoog gegaan. Drie keer omhoog, zeker. Ja, dan is het wel even geinig om te kijken wat er dan precies zo in trek is. Ja, de balletjes die in de boeken worden beschreven. Ja, dat is en het meest gewilde product. Ja. Die worden vaginaal ingebracht en bij het lopen gaat het balletje heen en weer. En dat voelt de vrouw aan de binnenkant. Ja, en sinds Fifty Shades of Grey lopen en nu dus miljoenen huisvrouwen <laughs> met van die balletjes door de Jumbo. Want de sexshop is tegenwoordig al lang niet meer voor de kinky klaarkomen. Ik zie hier, mevrouw Sorry. komt ook binnen. Goedemiddag. Goedemiddag. Vijftig 20 gijs. Helemaal. Hier staan alle artikelen ja, die ook de in, in, de in de het boek komen. Ja, ja, ja, ja. Heel, ja en, en die balletjes heel, daar. Heel spannend, ja. Het is... Zo ver ben ik nog niet. <laughs> wat gaat u wel kopen? Een karing. Ja, een kokring. Ah, klassiek is dat, hè. de karing, ook wel de kokring genoemd. Uniek ringetje dat al in de 19e eeuw aan het hof werd gebruikt door mannen van stand. Door de unieke samenstelling van het materiaal van deze karing krijgt het product een klassieke. Ja, Die uh, houten penis, uh, <laughs> langer hard. Ja, ja. mannen ja. vond wat ouder, dus ja. ja. Ja, helemaal handig. Ja, helemaal handig, helemaal leuk. 50 Shades of Grey is verkrijgbaar bij de sex shops en dus ook bij de betere boekhandel en bij Willemijn thuis. <laughs> Op drie dan in Zeeland gebeurde er vandaag iets. Dat is nieuws. In de ochtend ging de 50 miljoenste passagier door de Westerschelde tunnel. Kijk, daar komt u. Dat komt u. Er wordt een soort erehaag, wordt gevormd door personeel van de NV westerschelde tunnel. Komt dat komt de slagboom gaat omhoog, want we staan Kijk, hier in de t tech laans zoals dat hier Kijk, dat wordt genoemd. Komt Echt. Kijk, daar komt ie, hey. dat komt ie! Kijk, daar komt hij, daar komt hij. Hey! Kijk, daar komt ie, hey. dat komt hey. ie! Hey. Prima, dit is maar een tunnel, come on! Ja, en uh, <laughs> iemand die niet vermoedend uh, staande wordt gehouden. Oh, Goedemorgen. Radschoenmakers, directeur van de west Tunnel. Ja. Nou, ik kan u feliciteren. U bent de 50 miljoenste passant sinds de opening van de tunnel. Dat is geweldig. Mag ik vragen, waar komt u vandaan? Ten Neuzen. Ten Neuzen? Ja. Dus... Ah, Neuzen. Niet zo gek dus, want daar wil je komen. Ja, dan moet je door zo'n tunnel heen. Goh, wat een mazzel zegt. De 50 miljoenste passagier. Wat een toeval. Ja, wat een verrassing hè, mevrouw. Ja, enorm. Dat had hij natuurlijk niet opgerekend. Even snel terug naar ten Neuzen, maar... Uh... De 50 miljoenste. Kunt u zich daar een voorstelling van maken? Ja, heel veel. Dat u dat nou net bent. Ja, toevallig. Ja, nu ik eens over nadenken, is het al wel heel toevallig? Hè? Ik bedoel dat het nou uitgerekend die 50 miljoenste overdag door die tunnel heen gaat. op een pers-technisch handig momentje. Ik wil niet echt een spelbreker zijn, maar het lijkt me wel erg toevallig dat als deze vrouw echt de 50 miljoenste passagier is. Maar goed, doet er niet toe. Directeur Handels Schoenmaker van de NV Wester tunnel Ja, mevrouw heeft een mooi cadeautje gekregen. behalve de bloemen, wat zit erin. Ah, eigenlijk is het natuurlijk een verrassing, maar u staat er ook. Oh. Ik kan het wel verraden. Het is een iPad. Nou, dat is een mooi cadeautje het toch? Is is het is een 35. iPad. Het is een iPad. 15. Het is een dog. iPad. <laughs> Bazant, sinds. Uh, Het is een iPad. Toen is de Vesselschelde tunnel een iPad. Het is een iPad. Ze kregen een iPad. Op 2, vandaag was de stad van de actie. De eerste die de postzegels mocht kopen, was Prins Willem Alexander. Hij kocht ze van drie door de AIVD en RVD gescreende kindjes in een super ongemakkelijk toneelspelletje. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat komen jullie doen? Hallo. Wij komen hier in de posthegels kopen van u. Hallo, wie ben jij? Ik ben hier Ik wil graag wat posthegels bij jullie kopen, kan dat? Ja. Ja, waar moet ik in gaan vullen? Daar. Zal ik even met jullie meelopen dan? Ja. Heel goed. Laat maar zien waar het heen is. Nou. Nah. Klop, klop, klop. Is dat spontaan of is dat spontaan? Ja, toch? En om de hoek stond er ook nog een paar dozen meters hoog kinderpostzegel in zodat de prins met een zwarte dikke stift, die hij toch altijd al op zak heeft, de boel kon invullen. Vijf mapjes uh, doen? Ja. Ja? Dat is 45 euro. En... Hoeveel zullen we daar nog bij doen? Niet te veel. Zullen we er vijf bij doen? Ja. Hoeveel is dat totaal? Hoort dat? 50, oké. Okay? Dus zij weten het ja. niet. Voor deze keer. Kunnen <laughs> mm. jullie een handtekening hebben of niet? Ja. Heel goed, nou, doe dat zo. Yo. En zo was de eerste 50 euro in de pocket. En nu denk je misschien, waarom mag de prins eigenlijk die eerste zegeltjes uitzoeken? Nou, dat is omdat hij ze gemaakt heeft. Op de stamps staan namelijk zijn eigen dochtertjes en de foto's heeft de prins zelf geschoten. Nou, het idee is al een aantal jaren geleden geboren. Maar het idee is natuurlijk ontstaan omdat prins Klaus 40 jaar geleden zijn drie zonen heeft gefotografeerd. En daarom hebben we gevraagd of prins Willem-Alexander prins, de prinsessen wil fotograferen voor de kinderposten. Ja, vanaf morgen gaan ruim 200.000 scholieren langs de deuren en mocht je ze willen ontwijken, houd dan rekening mee dat ze morgenmiddag vrij hebben. Of gebruik de volgende smoes: ik heb al postzegels gekocht, maar ik heb geen stikketje gekregen. Mag ik voor jou een stikketje voor op de deur? Dat gebruik ik altijd? Echt altijd. Goed, nummer 1 is even kijken wat gaan we doen. Aan de orde is het debat tot verkiezing van de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal. Mag ik daarom nu de drie kandidaten voor het voorzitterschap hier naar voren roepen, mevrouw Ariep? Mevrouw van Miltenburg en de heer Schouw. U kunt plaatsnemen in vak K. Als iemand de herkenningsmiddelen van wie van de drie kan instarten, dan ja. kunnen we van start gaan. Die heb ik, even kijken, dan heb ik hem hier. Ja, dat heb deze zo? Goed, dames en heren, welkom bij deze verkiezing. Na deze stemming weten we wie de nieuwe Kamervoorzitter gaat worden. Er zijn drie kandidaten. De eerste is Kadisha Irap. Nee. Nee, het is er inderdaad, Arip. We hebben Gerard Schouw. Ik weet helemaal niks. Ik weet helemaal niks. En last but not least... is daar de 45-jarige Anoushka van Miltenburg. Ja, ik vind mezelf jong en modern. Ja, natuurlijk, wat jij wil, joh. <lacht> In deze zinderende strijd kan er natuurlijk maar één de winnaar zijn... en dus werd er de hele dag druk gedebatteerd. Laat ik daar maar even een klein stukje van horen. Kijk, ik vind... Huppatee, lang genoeg. <lacht> Wij gaan naar de uitslag. Mag ik een kaboutertje met een drumstel. Oké, okay, ik bedoelde eigenlijk zo'n niet pauken. Maar goed, dit kan ook. Uh, dames en heren, de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer. Der Staten-Generaal. Ja, ja, ja. ja, ja. Ik was er niet klaar. Dames en heren, de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer. Kamer der Staten-Generaal. Is. Anoushka van Mildenburg. En tot zover de topics. <laughs> Morgen weer een nieuwe. Ah. Wel even en welzijn. Yes. Ik ben er schor van. Dank je wel, Vanmorgen. En vrolijk heeft mee zitten lachen. Is Maurice Delen. Nogmaals, goedenavond, Maurice. Ja, goedenavond. Een uh, medaillewinnaar. Groot medaillewinnaar op de Paralympische Spelen. Dan zou je denken iets dat een sporter nooit zal vergeten, uh, behalve dan jij. Want ja, je hebt drie medailles gewonnen, maar eigenlijk geen idee meer hoe je dat hebt gedaan door een hersenbloeding elf jaar geleden. Vergeet jij alles na drie dagen? Ongeveer, Ongeveer. Na, Ongeveer. na drie dagen. Ja, ja, nou, ook, niet wat, klokslag drie dagen. Nee, niet nee. klokslag drie dagen. Het is heel moeilijk te bepalen waar, uh, waar het verlies plaatsvindt. Maar ik vroeg uh, net naar, naar je weekend en ja, dat, dat wist je echt al niet meer. Nee, gisteren heb ik een vrij drukke dag gehad. Contact met jullie, maar ook met mijn eigen zwemvereniging. Ja. En daar moet ik me op voorbereiden. En die voorbereiding kost zoveel energie... dat ik daardoor eigenlijk alweer heel snel andere dingen ga vergeten. Dus, uh... Nou zou je normaal aan een, aan een sporter vragen... ga terug naar dat moment dat je die misschien belangrijkste medaille... twee keer brons, één keer zilver, naar die zilveren medaille ging. Hoe voelde je je toen? Jij weet dat dus niet. Ik heb geen idee. Als ik naar mijn eigen opnames zit te kijken van mijn wedstrijd... is het alsof ik naar een hele spannende wedstrijd zit te kijken. Maar ik heb totaal niet in de gaten dat ik er zelf in lig. Maar daar zit ook vol ongeloof mee te luisteren. Ja, ik li het lijkt me ook met trainen of zo. Dan heb je toch ook een soort geheugen? Zeg zeggen wel dat sporten ja, een geheugen hebben met hun spieren. Zo'n marathon loopt. En hoe doe jij dat dan? Want dan denk ik van, hé, hey, dit heb ik eerder gevoeld. Nee, dat niet. Uh, veel herhalen. Uh, voor zorgen dat, dat je trainers uh, je scherp uh, houden... Met, met wat er eigenlijk in techniek uh, mis, uh, misgaat. En um, dat proberen weer, weer op, uh, op te pakken. Maar je lichaam onthoudt het wel, neem ik aan. Uh, je, je spieren. Ja, op een of andere manier blijven bepaalde dingen wel gewoon, gewoon hangen inderdaad. Alleen uh, de, de moeilijkheid is dat uh, ja, als, als jij daar niet op gefocust blijft, elke dag... Uh, dat je op een gegeven moment kleine details weer gaat, gaat verliezen. Dus uh, de manier waarop je een bepaalde slag in het water uh, doet, uh, kan uh, soms... Uh, niet helemaal goed uitpakken. Hm. Maar je vergeet niet dat je überhaupt kan zwemmen? Dat niet? Nee, want zwemmen heb ik vroeg, uh, vroeg geleerd. Dus, ja. uh, want alles voor die elf jaar, elf jaar geleden ja, kreeg je eerste Ja, ongeveer november uh, of, of maart uh, 2011. Of uh, 2001. Uh, ja, daar, daar herinner ik eigenlijk alles nog wel. Ik, mm -hmm. ik herinner mijn studie. Ik herinner inderdaad mijn jeugd. Uh, dat is allemaal gewoon, gewoon ja. beschikbaar. Alleen uh, ja, vanaf maart 2001 is het allemaal... Weg. We gaan het zo meteen uitgebreid hebben over je hele leven. Want het is natuurlijk allemaal nogal wat anders dan bij Mark en mij. Maar eerst nog even, even kort in die medailles dan die je, die je hebt gewonnen. Ik zal het nog even mooi even noemen. 200 meter wissel, brons. Brons op de 100 meter sla, schoolslag. Zilver op de 50 meter vrije slag. Dan heb je die thuis. Dan heb je die soms vast, neem ik aan. Ja. En dan... Ja, het is mooi om ze in je hand te hebben en uh, om er naar te kijken. Alleen uh, uh, het is moeilijk om, om te bevatten dat jij uh, daarvoor gezommen hebt. Ik moet daar echt actief uh, gewoon voor mijn computer gaan, gaan pakken. En ook echt zien dat ik, dat, dat ik ook dat daadwerkelijk gedaan heb. Ja. En uh, als je het dan hebt over het gevoel wat soms mensen hebben bij bepaalde medailles. Ja, ik heb daar totaal geen gevoel van. Maar ik ben wel op een of andere manier wel trots dat ik ze in mijn eigen bezit heb. Want ja. ik weet gewoon dat ze van mij zijn. Dat weet je wel, ja. ja dat, dat, dat zeg ik mezelf Ik, ik doe gewoon. er bijna bij, Ja, dat, dat zullen wel meer mensen hebben, dat beetje ze een beetje moeten ervoor. lachen. Ja, ja, dat is eigenlijk helemaal niet leuk, maar dat, nee. dat gaat vanzelf. Ik kan er zelf ook nog steeds om lachen, dus ja? uh, als iemand anders erover wil lachen... vind ik dat ook dan prima. Mag dat. Ja hoor. kijk, als het voor mij een probleem zou zijn... dan had ik dat ook al, al, al gezegd. Dan um, zat je hier niet ook, denk nee, ik. Nee, dan zat ik hier ook hm. zeker niet, niet gezeten. Kijk, het is lastig voor mezelf... Het is ook confronterend voor mezelf. Maar ja, het is nou eenmaal zo. En ik ga daar ook gewoon maar mee verder. Ik bedoel, het leven hoeft er niet mee op te houden. Zometeen hebben we het uitgebreid over de rest van je carrière. En ook voor de rest, ja, over jouw dagelijkse leven. We praten zo verder. Maar eerst, jeetje, we gaan gewoon de eerste plaat draaien. En dan spreek ik daarna wel uit van wie die precies is. ga ik dat nog even opnemen. It was wrong. Yeah. En Michael Walden en Patty Austin. Gimme, gimme, gimme. Zo moeilijk is het ook weer niet. Zometeen vertelt Maurice Delen nog veel meer hier aan tafel over zijn bizarre leven. Um, we hadden het er net over. Drie medailles gewonnen bij de Paralympische Spelen. Wat weet hij daar nog van? Weinig. Ze liggen hier voor je neus. En Mark en ik, het is de eerste keer voor jou ook, toch ja, Mark? Dat je best zwaar zo'n ding. een echte ja. medaille voelt. Ik ook nog nooit. Maar jij voelt er dus niet zoveel bij. Nee. Nee. Ik ben wel blij om ze te hebben. Ja. Hij past mooi in de collectie medailles die ik thuis heb hangen. Ja, dat is ongeveer het gevoel dat jij erbij ja, hebt. Ja, dat is ongeveer het gevoel wat ik erbij heb. Natuurlijk uh, kijk ik wel gewoon naar hoe ik ze verworven heb. Ja. In mijn wedstrijden. Dat is op zich erg mooi om, om naar te kijken. Ik vind sport natuurlijk sowieso altijd erg mooi. Vooral zwemsport. En uh, nou. ja, voor de rest... Uh, Zit er geen emotie aan? Uh, Mark en most. ik voelden er meer bij, geloof yeah. ik. Zometeen veel meer van jou, Maurice. Dankjewel. Gaan we eerst naar Rodde Pek Zwolle Frank Wilaert. 35 minuten onderweg. Trouwens, bizar. Want ik ken Maurice delen van anderhalf jaar geleden, het EK in Berlijn. Daar heb ik filmpjes van, onder andere hem en de zwemploeg gemaakt daar. Het is raar om te beseffen dat hij geen idee heeft wie ik ben nu op dit moment. Maurice, geen Natuurlijk. idee? Frank Wilaert? geen idee. Nee, dus sorry. Er... Gezien de verhalen kan ik me daar nu wel alles bij voorstellen. Herken maar... je misschien zijn stem, Maurice? Of... Nee, nee dat dat, dat, dat, ook dat is. Nou, dat, is ik dat is weet dat is weet ik... ik een EK in, in Berlijn heb, heb gezwommen, maar. Ik, ik zal moeten opzoeken of, of jij <laughs> daarbij bent geweest. Ja, nou, misschien kun je mijn filmpjes daar nog van terugzien. Want die zul je ongetwijfeld wel ergens, ergens hebben. En anders je coach. Zonder, ja, zon, zonder twijfel. Nou, hartstikke leuk om je op deze manier even te horen. Uh, ja. Vanuit Kerkrade in mijn geval. 36 minuten zijn we inmiddels onderweg bij Roda tegen Peck Zwolle. Het is nog steeds 0-0. En het gekke is dat Zwolle op 1-0 had moeten staan. Want het had een penalty moeten hebben. Benson werd uh, aangetikt door Courtois in het strafschopgebied... op het moment dat de heren 1 tegen 1 duel uh, uitvochten. Het was een heel klein tikje. Blom moest van heel ver komen. Hij was al onderweg naar de penalty stip. En onderweg ergens hoorde hij waarschijnlijk van zijn assistentscheidsrechter... dat er geen contact is geweest. En dus woofde hij de overtreding weg. Kreeg Zwolle helemaal niets. Geen penalty, geen doelpunt. En ook uh, Roda heeft inmiddels alweer een aantal kansen om zeep geholpen. Nemet heeft uh, een uh, kans gehad. Ook weer een hele grote, zijn dus derde hele grote kans al in deze eerste helft. Maar Roda gaat daar slordig, met name Nemet gaat daar dus slordig mee om. En uh, Zwolle, ja dat kan zich uh, met recht beroepen op het feit dat ze een penalty hadden moeten hebben. Maar dat uh, is nou eenmaal niet meer het uh, geval. Dat is geweest voorbij, dat telt allemaal niet meer. Het enige dat eigenlijk telt is dat het na 37 minuten 0-0 staat in Kerkraad. Het is dinsdag en dan duiken we altijd in de wereld van de entertainment. En dat doe ik iedere week met Mark Koster. Je hoorde hem net al. Journalist, columnist, ondernemer en hoofdredacteur van de entertainment site Glamorama. Oftewel Glamora.ma. Mark, nogmaals goedenavond. Goedenavond. Vanavond uh, vandaag de 44ste verjaardag van Prins Friso. Ja. Um, ja, die ligt nog steeds in bed natuurlijk na zijn ski-ongeluk in het Wellington Hospital. Mm -hmm. um, Mark, de, de koninklijke familie, die stond vandaag aan het bed, hè? Voor jij nou, naar te luiden, dat, is al, ja. dat is niet erg bevestigd. Um, we weten dat niet. De koningin heeft Bisschop Tutu ontvangen vandaag. En uh, Alexander had twee um, ja, werkbezoeken. De eerste was de postzegels, waar ja. we net uh, een beetje om hebben gegrinnikt. En de tweede was een bezoek aan het KNMI. Um, dat is verder niet geregistreerd, maar volgens mij was het best druk. Dus ik, ik vraag me af of ze echt in Engeland zijn geweest. En dat is nou precies waar jij het vandaag over wil hebben. Dat, dat we dat niet weten, hoe dat zit met Frizo. Nou, uh, kijk, het is zo dat, dat echt nieuws over de koninklijke familie... komt nooit uit de Nederlandse pers. De grote affaire in 1956, Geert Hofmans, hè, onze eh, voormalige koningin Juliana... was in de band van een soort Jomanda... En uh, dat ging niet goed en Prins uh, Bernhard wilde, wilde daarvan af. En die lekte dat nieuws naar een Duitse krant, de Spiegel. En later is dat in Nederland groot opgepakt. Maar we, we zijn een beetje bang voor de Oranjes. En dit is natuurlijk ontzettend pijnlijk en vervelend Maar over te melden. Maar uh, ja, we komen daar toch niet... Uh, we melden er nooit wat over. Ja. En wat vandaag opviel was dat Willem-Alexander dan ook zegt... ik dank de pers voor hun... Ja, terughoudendheid. Dat is het leuk om te horen, maar het is toch een beetje vreemd. Want... want jij denkt, het is nieuws, waarom horen we er niks over? Ja, nou ja, kijk, als Boulevard wel vandaag Estelle volgt naar de rechtbank, dan denk ik van, moeten we dan van Bisschop toe te horen dat uh, Frizo vorige week, um, eh, ja, ja, waarschijnlijk heeft bewogen ja. toen, ja, het is allemaal nog... Want ja, we hadden, we konden het even aan Mebel vragen, die we aan de lijn hadden, of die bij de, een college-tour was, ja... We weten het niet. Ze we weten helemaal niets. Ik vind het heel bijzonder dat, dat we daar zo uh, bang in zijn. Jeroen Snel, goedenavond. Jeroen? Ja? Hi, goedenavond. Royalty, goedenavond. deskundige en presentator van het EO-programma Blauw Bloed. Ja, de, de, de markt is uh, verbazing. De vraag is, laten jullie, jullie media de, de, de Prins Express links liggen? Nee, totaal niet. Uh, kijk, er is gewoon geen nieuws. Uh, wat Toetoe zei, dat, dat werd gelijk groot nieuws. Hoewel wat hij zei was... Ook weer niet zo bijzonder groot nieuws, <tieft> volg je me nog, maar uh, er valt ook weinig te melden. De Rvd heeft gezegd, uh, we komen alleen naar buiten in, in twee gevallen. Eén, als Frizo ineens uh, naast uh, zijn bed staat. Of twee, uh, als dit er echt niet meer is. Uh, en en Willem-Alexander, die dan bedankt voor terughoudendheid. Ja, dat heeft gewoon van alles te maken met bijvoorbeeld Londen, dat Wellington ziekenhuis. Dat wij daar niet massaal op de stoep staan om nee, daar maar meebel met de koningin te zien arriveren. Nee, maar Jeroen, je, echt, ik vind dat je het goed doet. En het Blauw-Bloedjaar-programma, dat is toch een redelijk ingevoerd programma. Maar het is toch wel raar dat zoiets belangrijks, dat er geen bronnen zijn. Hè? We hebben toen die affaire gehad met die NRC, die, die chirurg die iets no. erover uh, losliet. Die man Tuurlijk. werd meteen verketterd. Hè? Om de, het, het was zijn diagnose was niet helemaal goed. Maar nee, hij toch, zat er volstrekt naast. Ja. Nou, volstrekt naast. Hij ja. zat er een paar punten naast. Nee, maar, dat, maar dat jij dan ook zo, ja, zat er volstrekt naast. Het lijkt een soort van ja, knikkende, knikkende lakijen een beetje. En dat valt me op. En Ik, ik ben niet de in, in, het is gewoon een traditie dat Oranje verslaggevers eigenlijk nooit iets melden over de Oranjes, want dat, dat hoort niet of dat doe je niet. Waar, waarom is dat? Leg me dat nou eens uit. Ja, er zijn een aantal zaken. Nog even over Friso. Ik vind dat, uh, dat dat echt een privézaak is. En ja dat wij helemaal niet de eisen hebben van we willen openheid, want wie zijn wij om allemaal... Uh, privéverhalen uh, los te peuteren. Nou, Gaat het bijvoorbeeld even. om de kosten van het Koninklijke Huis uh. of over hoeveel vliegtuigbewegingen ze maken en dat betaald wordt door de belastingbetaler, de, dan vind ik dat er openheid moet zijn. En RTL Nieuws heeft dat ook steeds met succes uh, gewopt. Uh, Tot uh, nou ja, uh, deze week dan, en net een laatste deel niet. <laughs> uh, maar daar is de openheid wel. Maar als het om Frizo gaat, ja, dat is gewoon een, een familiekwestie. Dus ik, ik vind dat je daar best maar, terughoudend in zou moeten zijn. Maar, maar kijk, uh, de vloving van Beatrix en Klaus. Hè, de eerste foto's werd in 1965 gemaakt, 1 mei 1950. Ja. Jan de Rooy maakte het nou, dat, nou, dat is wat anders. Dat, nee, dat is niet wat anders, want, toen, ja, nou, want dat, dat gaat ook om mooi nieuws. Dat de van de toekomstige koningin van Nederland op dat moment. En nu gaat het om Frizo. Die ja, maar de Nederlandse pers bracht het niet. Jullie brachten het niet. Niemand bracht het. Want de, de, de, de premier zei, dat moeten we nu niet doen. En wat gebeurde toen? Toen werd die foto gelekt aan de Daily Express in Engeland. En toen stond het pas later in de Telegraaf. Ja. Het valt mij gewoon op en ja, dat, ja. dat er een ongelooflijke scheiterigheid is... om hier iets over te melden. Ik uh, denk dat de jaren zestig uh, echt wel voorbij zijn. Dat het nu echt wel anders is. Ik noem even het voorbeeld van RTL Nieuws... en hoe zij toch een aantal dingen boven water hebben gekregen... Uh, maar aan de andere kant, ja, het, het is zo lastig bij een staatshoofd en een koninklijke familie. Dit, dit is een privé deel en dit is een openbaar deel. Ja. En als iets echt privé is, ja, dan respecteer ik maar maar maar. Is het. Oh, Jeroen, maar Jeroen, is het, is het afgesproken of is het een soort zelfcensuur? Nou, de g, g van beide, dat is gewoon hoe je uh, met elkaar omgaat. En, uh, ja, als, je er niks over, als je er niks over bericht, dan is het dus een soort van zelfcensuur. Want er is natuurlijk, bedoel, Desmond Toetel heeft wel iets verteld, dus dat had, ja. hadden de media ook kunnen vertellen. Maar je doet er een beetje bescheten over, maar dat was groot nieuws. Tof? En het bizar was, nee, laat even zeggen, We <hijf> hebben ook geprobeerd om Desmond Tutu zeg maar dat fragment te krijgen. Nou, dat lijkt dan weer geblokkeerd te zijn. Mabel wilde het één keer doen uh, in, in College Tour. Maar dat was niet voor herhaling vatbaar. Anders hadden we het wel uitgezonden. Ja, het is ook een discussie op onze redactie van hoe gaan we ermee om. Vandaag is die 44 jaar. Wat kunnen we doen? Maar we kunnen niet uh, gaan melden van ja, Friso, er is geen nieuws. Nou, uh, dus ja, waarom heb je het, maar, het dan over? Maar Tutu was vandaag bij Wetrix. Ja, eh, ANP, eh, meldt dat je had hem even kunnen opwachten. Heb je, heb je nog meer nieuws? Weet je nog meer? Heb, ja, je, nog meer? heb helaas, je nog meer met me hebben gesproken? Dat, dat, dat is helaas uh, achteraf bekendgemaakt dat Toetoe uh, bij. Ja, voor mij is het een in de anp -agende. Nou ja, die, die zijn dan ingelicht. Of dat is misschien een hoffotograaf die uh, uh, dan een foto beschikbaar stelt. Ja. En dat zullen we zeker uitzenden. Ja. Uh, maar goed, we waren wel bij, bij, bij de kind. Se, goals, en we zijn wel. Maar Jeroen, uh, jullie, gaan, jullie maar. gaan niks melden over, en andere media ook niet, over de toestand van Friso. Als er niks via de RVD komt. Jullie gaan er niet zelf achteraan. Ja, ik, ik wil best wel uh, uh, op een gegeven moment nieuws uh, melden... wat echt dan nieuwswaardig is en dat privébelang, zeg privébelang maar, overstijgt. Maar voor de afgelopen maanden uh, is van toepassing geweest dat er geen nieuws was. Uh, dus ja, wat, wat kan ja, maar je dan... hoe weet je nou als er geen nieuws is dat je het in zoekt, lieve jongen? Dat is toch <lacht> heel moeilijk? Ja, maar moet je horen, Friso, Dus een ernstige situatie. Die ligt gewoon in coma. Het en... is nieuws, Jeroen. Het is groot Mark, en absoluut moet, nieuws. Misschien moet jij nieuws. het op je eigen site gaan melden, lijkt mij. Ja, ga je gang. Ik bedoel, toen het ongeluk uh, er was, ben ik er uh, direct heen gegaan. We hebben live-uitzendingen gemaakt uh, vanuit legnotenbenen. Ja. Uh, en, en, en we hebben de zaak gevolgd. Maar als er een periode aanbreekt waar er gewoon geen nieuws is... Ja, dan ga je niet melden, er is geen nieuws. Nee, nou ja, is het in, laten we het erop houden, er is een klein uh, ja. verschil in definitie <laughs> van wat is nieuws. Mark ziet een, in kleinere ja. dingen uh, iets meer nieuws, denk ik. Goed, Mark die is er volgende week weer. En Jeroen Snel, die uh, zien we op zaterdags op, met blauw bloed. Dankjewel, Jeroen. Oké, okay. hi, hi. Radio 1.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 Radio 1, Willemijn Veenhoven, PNN Today. Zometeen nog veel meer over het bizarre leven van de zwemmer Maurice Delen. Die heeft namelijk een geheugen van drie dagen, je hoort het net al. Hij won drie medailles op de Paralympische Spelen. En dit was zijn reactie nadat hij zilver won op de 50 meter vrije slag. Wat voel je je? Ja, perfect. Fantastische race. En op twee uh, ste op van een uh, seconde gewoon, uh, gewoon winnen. Van, uh, van een Chinees waarvan ik echt niet had verwacht dat ik hem uh, voorbij zou gaan. Ja, helemaal super. Daar doe je het voor. Daar doe je het voor. En zometeen hebben we het vooral over jouw dagelijks leven. Want hoe pak je dat aan als je maar een geheugen hebt van drie dagen? De week tegen de eenzaamheid dan, die start morgen. En Joris Kreugel die ging met een buddy langs een verslaafde bejaarde vrouw die seropositief is. Nou, tevreden, niet gelukkig hoor. Zie je erg tegen deze winter op hoor. Maar goed, we zien het wel. Zometeen meer van Joris Kreugel. En het is nu rust bij Rodier Zee tegen Pek Zwolle. Frank Wielaard, die hoor je zometeen nog. Het is 0-0. Ja, zei ik toch. ook. Ik dacht dat ik dat al zei. Ja, ja. Mijn geheugen laat me soms ook. lichtelijk ja, ja. er Luc, wat gebeurde er vandaag allemaal op Twitter? Ja, Leo van Vliet was vandaag trending topic. Dat is de bondscoach van de Nederlandse wielrenners. En hij... Oh, en hij zo... zei gisteren... Geef, de... geef niks, Willemijn. Even hoesten. <laughs> en hij zei gisteren dit over de is in zijn vloeg. Je ziet dat die renners toch wel te veel gepamperd worden. En niet de harde hand hebben. Ik zie dat verschil heel erg. Ja, veel reacties van de renners. De Rabo-renners vinden dat onzin. Anderen snapten de coach zomaar alweer. Edwin die tweet dat de prestaties en uitspraken van de Rabo-renners... wel suggereren dat er een te softe aanpak is. Martijn Sargentini die tweet dat er een verhaal over de bondscoach... Leon van Vliet en zijn capriolen zichzelf wel gaat schrijven. Een page-turner van steeds grotere omvang, zegt hij. Thies van Doren vraagt zich af of Leon van Vliet al weg is als bondscoach. Hij zorgt nu voor een onwerkbare situatie natuurlijk. Al denk ik dat Don Leo ergens wel een punt heeft... Maar Peter Schildhuizen is het juist oneens met de bondscoach. Leo van Vliet kraamt echt onzin uit, zegt hij. Als Oranje mannen beter konden, dan hadden ze dat wel gedaan. We gaan nog even naar Haren. Misschien Willemijn is het wel goed om heel even te melden... dat ik daar dus echt helemaal niets mee te maken had. Ik kreeg een beetje idee dat, ik dat gisteren niet helemaal duidelijk werd overgebracht. Maar de verantwoordelijkheid ligt dus echt absoluut niet bij mij, Willemijn. Mij treft echt 0,0% blaam. Echt niets. Oké, en die weetjes, dat gezegd, hebbende. vanavond worden er beelden getoond in of van de rellen. Jeugdagent Inge. Op Twitter is zij jeugdagent Inge. Die zegt: benieuwd of er vanavond nog ouders zijn die schrikken van de beelden van Project X Haren. Hashtag, dat doet mijn kind toch niet. En er gaat ook een retweet gaande, dat is wel een mooie. Die zegt: retweet als je toch wel een beetje medelijden hebt met de bewoners van Haren. Nou. Doen dan maar, zou ik zeggen. Ik ga hem straks even retweeten. Ik heb wel een beetje medelijden. Ed Luke. Ja, via Ed Luke inderdaad. Goed, dank Luke. Okay. Tot morgen. Yo. Simon Webb, die wilde jarenlang pochtvoetballer worden. Wist je dat, Luke? Nee. nee, nee. nee. Zelfs Liverpool die had interesse, maar uiteindelijk uh, had die, werd hij geblesseerd. Toen dacht hij, weet je wat, ik word zanger. En dat doet hij met Coming Around Again. Ja, leuk liedje.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 Riding in the refuge of memories I made I got a feeling within, within It's coming around again Around again. De dag dan van onze Joris Mijn weekenden zitten eigenlijk altijd vol. Soms zou ik wel zo'n een weekend willen hebben dat ik helemaal niks had. Albert-Jan, jij kent volgens mij ook geen eenzaamheid. Nee, dat ken ik niet. Ik ben voorrecht heen. Het is deze week, de week tegen eenzaamheid. En jij gaat wel wekelijks bij iemand op bezoek in Amsterdam, bij Wilma. Die heeft een even een heel ander leven dan dat jij hebt. Want jij bent de buddy, hè? Wekelijks zien we elkaar en doen we... Of we kletsen een uurtje, of we doen iets samen, pannenkoeken eten of een tochtje maken. Ze dus heeft het nodig? Ja, ze, ze, ze is alleen. Ze heeft haar kat ze gebruikt te vroeger en ze gebruikt nog steeds. En ze, ja, Dus komen ze een beetje dealen bij haar, maar ze zit de hele dag voor de televisie. Ze is dus verslaafd en ze is daarnaast ook nog ziek. Ze is seropositief. Ja. Als ik zo naar jou kijk, ja, jij bent een heel kakkineus type. Je hebt een goede baan, een gezin. Uh, je komt uh, uit het gooien, je gaat dan daarvoor naar Amsterdam ook toe. Ik vind het aan de ene kant, het is voor vrijwilligers is het makkelijk om een checkje te uit te schrijven. Maar om wat extra aandacht, extra tijd te geven voor een ander. Dat is eigenlijk misschien het bijzondere. En er is een heleboel eenzaamheid hè, in ja. Nederland. Nee, de cijfers zijn duidelijk 1 op de 3. He, dat van de totale bevolking voelt zich eenzaam. 1 op de 10 is ook echt eenzaam. De jongeren voelen zich depressief, meer depressief dan de ouderen. Het is een groot probleem. En nu gaan we naar Wilma. Goed zo. Ze woont hier. Ja. Wilma. Hi. Hallo. Wilma, ik zei net ook al tegen Albert-Jan buiten... eenzaamheid, ik ken het eigenlijk niet zo heel erg goed. Ik ben nu wel alleen, voel ik me wel eenzaam. Meneer, heb je er moeite mee? Als ik ziek ben, en dan heb ik vrouwen dat ik dan mijn longen heb... Uh, kan ik niet lopen, kan ik niet zelf dingen doen... Uh, geen thee uh, pakken of zo, dan kan ik niet naar de keuken. Ben je gelukkig? Ben je niet gelukkig, maar tevreden. Ja. Leg eens uit. Ik denk, om gelukkig te zijn, kan je, dat kan je niet in je eentje. Dan moet je toch echt of tenminste een familie om je heen hebben... of mensen om je, om je heen hebben. Mis je dat dan ook? Nee, niet echt, nee. Maar komt dat ook omdat je verslaafd bent? Tuurlijk. Je vlucht in je doop ook wel om misschien eenzaamheid weg te nou, stoppen? Ja, ook? Ik, nee, ik ben ooit begonnen omdat ik nieuwsgierig was. Toen was ik 15. Ook een heleboel jongeren voelen zich tegenwoordig eenzaam. Die kunnen daar veel moeilijker mee omgaan dan ouderen. Maar goed, jij bent al op leeftijd. Wat ja. voor advies zou je dan kunnen geven aan jonge mensen... die dan ook in een isolement of eenzaam ja, zijn? Het is moeilijk. Als je jong bent, dan heb je de energie en dan wil je van alles... Ik heb het wel gezien, ik hoef niet meer zo nodig. Maar wat zou je kunnen adviseren aan jongeren die eenzaam zijn... en ook nog eens een keer depressief van worden? Wat zouden ze moeten doen? Ja, antidepressief was lekker, zou ik zeggen. Ja. Nee, dan moet je toch de deur uit. kan tegenwoordig, heb je heel veel instellingen waar je naartoe kan. Je, je hoeft helemaal niet eenzaam te zijn. Ik begrijp wel dat het de deur uitgaat, dat is moeilijk. Op het moment dat je buiten bent, valt ze me. mee. Vind ik het wel lekker ook. Hoe belangrijk is Albert-Jan voor jou dat hij wekelijks je komt bezoeken? Mm. Je gaat nou niet zeggen dat hier Albert-Jan die zit... dat je die niet nodig hebt dat hij één keer in de week komt. Ja, maar willen hem ook niet het gevoel geven... dat hij er nooit meer vanaf komt, natuurlijk. Ik vind het wel, wel belangrijk, ja. Maar hoe zie jij dat dan voor je met Wilma? Zie jij er ook jaren dat je hier wekelijks naar nee. haar toe gaat komen? Oh, jij roept gelijk nee. Nee. Misschien gaat Albert-Jan wel roepen, jawel. Ja, tot denk, de dood scheidt hè? Dat zal misschien dus geen jaren meer duren, daar ben ik wel van overtuigd. Dus Ik had, ik had vor, vorig jaar, dacht ik al... Dat ik ging hemelen, maar. Uh... Um, ik heb met Wilma bijzondere uh, herinneringen, uh, van gesprekken, en dat wil ik niet zomaar afkappen, omdat daar een, een limiet, een tijdslimiet is vanuit uh, de Regenboogde organisatie. Nou, we, we kijken het nog even aan. En ik zie er tegen deze winter op hoor, maar goed, we zien het wel. Radio 1, Willemijn Veenhoven. PNN today. Ja, het is uh, alweer even geleden de Paralympics. Maar die herinner je waarschijnlijk nog wel. Maar de man die naast mij zit. We hebben het al eerder over gehad. Maurice Delen, die herinnert zich er niks meer van. Want hij, heeft drie, nou niet want hij heeft drie medailles gewonnen. Maar drie jaar geleden kreeg hij een hersenbloeding. Waardoor hij alles vergeet na drie dagen. Dus elke keer moet hij weer opnieuw opstaan. En denken: hé, hey, die medailles die heb ik gewonnen. Daar hebben we het al uitgebreid over gehad. Um, ik wil het eigenlijk hebben, Maurice, met je over je dagelijks leven. Want dat is ja, voor mij en voor heel veel mensen, denk ik.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 Weet je, je hoeft soms niet ver vooruit of ver achteruit te kijken. Je kan ook gewoon kijken wat je nu aan het doen bent. En, en daar gewoon, gewoon tevreden over zijn. Er zullen mensen zijn die zullen denken van... ja, maar waarom ga je dan op vakantie als je het toch weer vergeet? Ja, waarom niet? Ik bedoel, uh, het is toch mooi dat je van die dagen dan nog kan genieten... Ja. van het feit dat je op vakantie bent geweest. Net zo goed als dat ik kan genieten dat ik, dat ik gisteren ben wezen trainen in, in de sportclub. Of dat ik uh, tijdens de spelen inderdaad goed gepresteerd uh, heb. Het is wat heel veel mensen nu roepen: je mindfulness en in het moment leven. Dat ja. doe jij als geen ander natuurlijk. Uh, uh, dat je kan, kan niet, haast anders. niet anders. Nee, nee. nee dat klopt. Nee. Maar voor je, je, je bent getrouwd. Je hebt een dochtertje ja. van vier. Vier, ja. Um, je moet elke dag weer.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 Jij kan wel lekker ongebreideld elke drie dagen gruwelijke ruzie met haar maken. Ja, dat zou kunnen, maar dat uh, doe ik liever niet. <lacht> nee. Ik probeer toch uh, liever de leuke dingen van het leven te bekijken... en niet uh, de, de, de negatieve en slechte dingen van het, Hoe het leven. Hoe komt het dat jij zo waanzinnig positief bent? Is dat een... Ja, ik wou vragen, is dat echt? Maar dan ga je natuurlijk ja zeggen. Dat is een <laughs> stomme vraag. Maar ja, het weet je, me ik, echt op. Ik, ik baal ontzettend van mensen die, die juist uh, bijvoorbeeld hun, hun beperkingen uh, gebruiken uh, om dingen bijvoorbeeld niet te kunnen. En ik vind juist dat je moet kijken naar de dingen die je nog wel kan. Ja. En, en daar het positief proberen uit te halen. Kijk, sport is bijvoorbeeld ook een, een, een element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 is erg vervelend allemaal. Uh, en het is ook erg moeilijk om daar elke keer weer ja. mee geconfronteerd te worden. Maar daarna moet je het afsluiten en moet je gewoon weer verder. Het was mooi dat je hier was. Het, het is, ik zou nog uren met je willen praten. Ja, um, misschien de volgende keer. Misschien de volgende keer. Dankjewel, Maurice Delen. Op naar goud. Eén keer zilver, twee keer brons. Ik ga mijn best doen. Dankjewel. Goed Dankjewel. dat je was. Ik kijk uit naar heel veel mooie debatten. in de Tweede Kamer verdient... Dat zij die mooie debatten kan houden. Dat u alle de ruimte krijgt om de dingen te zeggen die u wil zeggen. En dat we dan ook een beetje op tijd naar huis mogen. En daarom sluit ik hierbij de vergadering. Anushka van Miltenburg hoorde je. Direct was dat nadat zij was gekozen als Kamervoorzitter. En dat is nou een half uurtje geleden. Onze man is daarna, is Michiel Breedveld. Uh, Michiel, had je het verwacht? Nou, ja, het simpel rekenwerk zou natuurlijk moeten leren... dat zij meteen al op een voorsprong stond met 41 zetels van de VVD. Nou, tel die van de PVV erbij op, uh, dan zit je al uh, ja, boven de 56. Uh, SGP, nou ja, en op een gegeven moment ging uh, uh, D66 en CDA ook om. Die hadden eerst uh, voor schouw gestemd natuurlijk... maar die viel af na de tweede ronde. Ja, en dan zit je al aan die meerderheid. Het was een beetje de gok van, wordt het nou van Miltenburg, of krijgt Schouw als lachende derde toch nog een kansje, Schouw van D66. Maar dat kansje kreeg hij niet. Hij haalde gewoon onvoldoende stemmen. En dus ja. wordt het van Miltenburg. Een vrolijke voorzitter met gevoel voor de inhoud, zegt ja. ze zelf. Ja, ze lacht veel. Uh, ze is ook, um, althans voor uh, mede-VVD'ers... gemakkelijk in de omgang, lacht daarmee veel. Maar ik moet aan de andere kant zeggen... zij uh, was vandaag in de aanloop naar dit debat... behoorlijk stijf en afstandelijk. Hm. Uh, wilde geen uitleg geven, dat zou dan pas later komen. Nou, dat gaat ze ook wel doen. Straks in het oog hebben we een kort gesprekje met haar. Uh, en ik vroeg natuurlijk ook van, joh, kom op, even voor de jongeren... het Twitter-debat, wat je wil, uh, uh, ja. de Digitale Kamer. Dus geen papieren meer... Uh, kom daar ook mee eens even over de brug. Nou, dat was even genoeg. Ik moet ook eerlijk zeggen, er wordt erg hard aan er getrokken. Want het lijkt een evenementje wat ook uh, ja, ontaarde in een klein VVD-feestje in de Kamer. Ja. Oh, ik dacht, nu komt er een kootje. Nee, nee oh. je ik, er er ik, ik zou naartoe. dit eigenlijk moeten laten zien. Ik weet niet of, of je de feed een beetje gevolgd hebt, maar... Met een half oog, ja. Helma Peres die uh, nou, beweegt wat onhandig, probeert de aandacht van, uh, van Miltenburg te krijgen... en grijpt daarbij vol in de voorgevel. Uh, en niet even, maar uh, wel een aantal keer. En tegelijkertijd zie je Rutte ergens ook nog naar voren buigen om een zoen uit te delen. krijgt geen, uh, geen kans daartoe. Dus het was, uh, het was een vrij gezicht. Ik, ik zou zeker dat nog even nazoeken. Ja, ik lees straks in Paul Witteman, uh, Ariep, die vertelt hoe ze aan de grijpgraage handen van de Peres is ontsnapt. Ja, precies. Ja. Maar goed, het is, ik zei een VVD-feestje en dat zeg ik niet zomaar. Zij uh, heeft ook wel heel veel steun gehad vanuit de partij. En wat je ziet is dat die partij echt een eenheid uitstraalt. Wij gaan voor Van Miltenburg. Als zij deze functie ambieert, gaan we haar met alle middelen ondersteunen. En je hoorde dus vanuit de VVD-kringen ook... Geen enkele twijfel, zij is de beste kandidaat. En dat was toch een beetje anders bij bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid... waar je wat gemoor hoorde, uh, waar de boodschap niet helemaal eenduidig was. Um, en de vraag ook een beetje is of Ariep wel voldoende steun heeft gehad... bij de voorbereiding voor haar kandidatuur. En ja, bij Van Miltenburg zie je een tegenovergestelde. Zij is volledig geprept op alle moeilijke vragen, heeft ze een antwoord. Um, ja, in die zin uh, alle steun. En ja, uiteindelijk met resultaat... En van Miltenburg dus is het geworden. Dankjewel, Michiel Breedveld. Je kan naar huis, denk ik. Of ja, niet. eindelijk. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Tijd voor het laatste woord dat ik vanavond ook graag weergeef... aan de vrienden van BNN Today. Zo heeft schrijver Kluun het om taalkundige redenen helemaal gehad met haren. Ik kan het woord haren meer horen, maar toch moet me nog iets van het hart. De media krijgt de schuld. Mensen, het is niet de media krijgt, maar de media... Zeggen, zoals het ook een museum en veel musea zijn. Ja, van die dingen. Barbara Barendtan, die heeft nog een appeltje te schillen met de benzinedief. Ik heb me ontzettend verbaasd over de benzinedief die de schuld aan de politie geeft. Wat een onzin. Hij heeft toch benzine gestolen. Hij negeert toch stoptekens. Hij rijdt toch in op een file. We moeten de boel niet omdraaien. Ik vind dat ongelooflijk. Maar ik heb het afgelopen weekend wel heel erg genoten van Marianne Vos. Het zijn weer de vrouwen die het hem doen. En dan advocaat Oscar Hammerstein, die analyseert de tuchtzaak rondom Moskowitz op geheel eigen wijze. De cliënten van mijn gewaardeerde collega Bram Moskowitz vrezen voor de elektrische stoel. Zelf is hij veel banger voor de elektrische deken. Ja. Goed, nog even naar Frank Wilaard die uh, stuik, kijkt nog steeds naar de KNVB-bekerwedstrijd Roda J.C. Peksewolle. 53 minuten hebben we gespeeld. De coach van Rodi Brood, die heeft Ramzi ingebracht na de rust. En die ging na vijf minuutjes in de middencirkel zitten. Heeft last van zijn lies, loopt nu weer het veld in. Maar dat gaat niet zo gek lang duren, vrees ik, voor Rodi SC. En chef Kansemissen, die loopt ook bij Rodi Die heet Nemet de Hongaar in de punt van de aanval. Want die heeft ook in de tweede helft alweer een behoorlijk grote kans om zeep geholpen voor Roda. Het is een open wedstrijd, maar dat levert nog geen doelpunten op tot nu toe.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 In de logeerkamer. Over de verwoestende kracht van de economie. Voor wie snel is, heb ik 7000 aandelen in een, een of ander dingetje. En dan gooi ik door neer. En de verslavende onvrede die dat bij ons aanwakkert. Buiken zijn gevuld, lichaam gekleed. Wat nu? Van acht van kwart voor 1 tot 1 in het AVRO radiotheater Boiling Frog. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.